7 uur, Freddy van met het NOS-journaal. Vijf Al-Qaeda-verdachten die worden beschuldigd... van de aanslagen van 11 september 2001... zijn vandaag voor het eerst voor een militaire rechtbank verschenen. Ze staan terecht op de Amerikaanse basis Guantanamo op Cuba. De vijf stonden eerder voor een civiele rechtbank... maar dat proces werd in 2009 stilgelegd. De verdachten worden beschuldigd van terrorisme, vliegtuigkaping... samenzwering, moord en oorlogsmisdaden. Als ze worden veroordeeld kunnen ze de doodstraf krijgen. Een van hen is Khalid Sheikh Mohammed, die zichzelf ziet als het brein achter de aanslagen in 2001. De Italiaanse rederij van cruiseschepen Costa Crociere heeft een pakket nieuwe veiligheidsmaatregelen afgekondigd. Dat is naar aanleiding van de ramp met de Costa Concordia op 13 januari. Het schip liep vast op een rots bij de kust van Toscane nadat de kapitein van de vastgestelde koers was afgeweken. 32 mensen kwamen bij de schipbreuk om het leven. De rederij gaat bemanningen een speciale training geven... en passagiers krijgen veiligheidsoefeningen. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt... of de baby van een mishandelde vrouw te vroeg geboren is door die mishandeling. De 26-jarige zwangere Marokkaanse vrouw en haar Surinaamse vriend... werden eind maart in Amsterdam geschopt en geslagen... door een groep Marokkaanse jongens. Aanvankelijk leken de verwondingen mee te vallen... maar een week later werd de baby te vroeg geboren... en kort daarna overleed het kind.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 Alice de Bruin en Margreet Rijntjes. Een heel avond en heel hartelijk welkom bij deze speciale bevrijdingsuitzending van Max. We gaan de vrijheid vieren met onze gasten. Onder andere oud-generaal Dick Berlijn, voormalig nieuwslezer Noyli Beijer... We hebben ook zangeres Liesbeth List, cabaretier Arthur Humgrove en nog heel veel andere. Ja, en we zitten dus in de Nieuwe Liefde in Amsterdam, het debatcentrum aan de da Costa kade Dat is, ja, welke wijk is het ook al helemaal Oud-West. Ja, Oud ja jij lijk. woont hier, ik ja. niet. Als ik naar buiten kijk, dan zie ik in ieder geval een hele mooie gracht met woonboten. Ik zie bomen waar de groene blaadjes weer volop aan zitten na deze toch wel koude week. En ik zie ook de vlaggen en dat betekent natuurlijk dat we inderdaad de vrijheid gaan vieren... Dat doen we ook met onze verslaggever Ron Vergouwen... die in Amsterdam, hier in de buurt, bij het Vrijheidsdiner aanschuift. Zometeen hoort u hem ook. Ja, en als mensen zin hebben om langs te komen, dan kan dat trouwens ook. De nieuwe liefde, de Costa Kade 102, heeft u gehoord. En u hoort het, er is vanavond ook live muziek. Hele mooie muziek zelfs. Uh, we hebben hier een, een gezelschap, een gelegenheidsgezelschap... bestaande uit Lisbeth List, Maarten Peters, Margriet Esshuis en Vergouwen. Ja, de nummers die zij spelen, die zijn speciaal geschreven voor 4 en 5 mei. Maar laten we eerst eens teruggaan naar waarom wij dus die 5 mei vieren. Naar de oorsprong van deze dag, 5 mei 1945. Nederland bevrijdt. Mannen en vrouwen van Nederland. Onze taal kent geen woorden voor hetgeen in ons alle hart omgaat in deze uren der bevrijding van de hele Nederland. Eindelijk zijn we nog baas op eigen erf en aan eigen huis. Van nagenoeg de veerant, van oost tot west, van zuid tot noord. Ja, dat was uh, koningin Wilhelmina. Ja, het kraakte een beetje. Heel lang geleden inderdaad. We moesten heel goed luisteren. Radio Oranje was dat. Maar wat ze zei de laatste zin... verslagen is de vijand van oost tot west en van zuid tot noord. Zo is het. En dat vieren we vandaag met gasten. Onze eerste gasten, dit eerste uur. Uh, die hebben ervaring met het verslaan van de vijand, kunnen we wel zeggen. Uh, hier zit Dick Berlijn, tot 2008 commandant der strijdkracht... oftewel de hoogste baas... Uh, van het Nederlandse leger. En een dame, Shirin Moussa. Gevangen zat u in een islamitisch huwelijk. We willen daar straks meer over weten, uiteraard. Maar we hebben al onze gasten gevraagd om iets mee te nemen, een voorwerp, wat voor hun vrijheid symboliseert. Uh, mevrouw Somma, wat heeft u meegenomen? Ik heb mijn uh, wettenbundels meegenomen. Uh, wat voor bundels? Wettenbundels. Wettenbundels. Ja, ja ik, uh, ik moest wel nadenken van wat neem ik mee. Ik heb ook, uh, ja, thuis uh, staat vol met uh, heel veel symbolen ja, die ik in vrij... Ja, met spullen die ik in vrijheid gekocht heb en waar ik goede herinneringen aan heb. Maar ik dacht, laat ik iets meenemen wat ook in het kader van Fun For Freedom is. Uh, de wettenbundels. Ja, en dankzij die wetten heeft u uh, uw recht gekregen, hè? Ja. Het Nederlandse ja. recht. Ja, en dus, als u naar die wetten kijkt, denkt u yes, dan vrijheid. Dan denk ik yes, en we gaan nog meer dingen bedenken voor vrouwen... om hun rechtspositie te verbeteren. Dick Berlijn zit hier. Wat heeft u uit meegenomen? Een, een ijzer voor, hè? Wat, ja, wat is dit? Ik heb er wat over na moeten denken. Ik ben eerlijk gezegd niet zo heel erg van de symbolen. En misschien had ik het liefst onze driekleur mee willen nemen... maar die, die prijkt natuurlijk op dit moment op het huis. Ik heb uh, meegenomen iets wat ik van mijn vader ooit heb gekregen. Mijn vader was ook oorlogsvlieger... En dit is een, een zuiger uh, uit een kapotgeschoten motor van zijn vliegtuig. Uh, hij was in november 1943 met een aantal collega's... Witterd van Hoogland, Loek Hansen en een aantal anderen... Dan zat hij in dat vliegtuig en dat vliegtuig werd beschoten. Er we ging een kogel doorheen en als herinnering hebben ze toen... allemaal een zuiger uh, uit die motor gehaald. En het, het, heeft toch, het, het doet mij in ieder geval altijd sterk denken aan de mensen... die in die periode een zware strijd hebben geleverd... Uh, jonge mensen uh, nog, uh, die uh, ja, dingen hebben gedaan waardoor wij ook nu nog steeds in vrijheid kunnen leven. Ja, en, en zo voelt dat. En, en kijkt u nou elke dag naar dat nee, dienst? Staat nee, dat dag, is zeker karsen? niet zo. Helemaal niet. Oh, ik heb het heb heb even, niet. Ik heb het even op moeten duiken, het stond ergens in de garage. Mijn vader heeft het ooit gebruikt als een, als een asbak. Ja, is een ja, het is een mooi rond ding, ja. een van zuiger. Ja, het is een groot ding, want normaal zuigertjes die kennen we natuurlijk uit brommers, die zijn klein. Maar het is een kolossaal ding dit. Nee, het is niet zo dat ik er elke dag ga kijken en dus zou ik zeg. Eh, ik, ik had wellicht zelfs liever de, de vlag, onze vlag mee willen nemen. Want ja, als u aan mij vraagt wat, wat, wat symboliseert nou voor jou de vrijheid... En dan is dat toch wel onze nationale driekeur... waarbij toch op een periode als nu, in begin mei... Ja, met z'n allen vieren, dat dit toch een heel belangrijke periode is. Ja, heeft u hem wel. uitgehangen vandaag bij u thuis? Uiteraard, ja, ja? dat doe ik trouw, ja. Ja, goed zo. We praten zometeen met u verder... want we gaan eerst naar Ron Vergouwen, de verslaggever die op pad is... En die uh, aanschuift bij uh, de Amsterdamse Vrijheidsmaaltijden. Een toast op de vrijheid. En waar zit jij, rond? Waar wordt er geklinkt? Hij nee, is er oh, nog niet. Wat jammer nou. Ik denk dat hij nog op zijn brommer zit, op weg naar dat diner. Met, uh, met een rammelende maag, denk ik. Uh, meneer Berlijn, uh, we gaan gewoon met u verder. Want we willen veel meer weten natuurlijk, over hetgeen u gedaan heeft. U was uh, commandant ter strijdkrachten 2004-2008. Uh, u heeft oorlogen letterlijk meegemaakt. Hè? Um, in voormalig Joegoslavië, in Afghanistan. Um, u wilt, kortom, voor de vrijheid strijden. Maar u kiest dus ook voor het leger... Want u kunt natuurlijk ook wel iets anders kiezen om voor de vrijheid te strijden. Waarom het leger? Nee, dat laatste is zeker zo. Er zijn vele manieren waarop je, je in kunt zetten voor de vrijheid. Uh, in alle eerlijkheid moet ik zeggen, toen ik 19 was, was ik dol enthousiast voor het vliegen. Ik vond dat vliegen prachtig. Ik ben militair vliegen geworden. En dat heb ik uh, met, met uh, zoals mijn collega's het ook deden, met veel overtuiging gedaan. Maar het is natuurlijk ook zo dat het, je bent een deel van een instrument van, van onze regering, van ons land... Uh, en dat instrument wordt soms ingezet om in het uiterste geval ook met, uh, met, ja, met geweld een einde te maken aan situaties die wij niet meer uh, willen meemaken. Uh, als er genocide wordt gepleegd of tegenwoordig ook als er humanitaire bijstand moet worden geleverd, dan wordt het leger ook ingezet. Um, ja, en dat, ik moet zeggen in de periode dat je bij Defensie zit, dan word je daar steeds beter bewust van. En als je dan in gebieden komt zoals uh, Irak, zoals Afghanistan, zoals uh, landen in Afrika waar het allemaal verschrikkelijk is. ...slechter is dan in ons deel van de wereld, dan maakt dat een zeer grote indruk. En dan ben je ook heel erg bewust van wat, wat dat instrument kan mm -hmm. en wat het ook niet kan. En u zegt zeer terecht, er zijn ook andere uh, middelen die je in kunt zetten. Nou, de, die politiek hè? de politiek bijvoorbeeld, je zou ook kunnen gaan strijden als ja. politicus. Dat is zo. Uh, ik, ik geloof niet dat ik erg in de wieg ben gelegd voor politicus. Daar moet je weer andere kwaliteiten voor hebben. Uh, maar um, ja, we hebben een, een leger uh, in Nederland. Uh, jonge mensen vaak die in hele moeilijke gebieden proberen hun werk goed te doen. En dat gaat vaak goed. Soms gaat het ook niet goed. En dan moet je daar weer van leren. Uh, en uh, ja, ik heb daar groot respect voor die mensen die dat uh, uitvoeren. En u zei, het, het raakt je ook als je daar in die gebieden bent. Is dat ja. inderdaad zo? Bent u zich daar? Ziet u ja, het ja, met... Natuurlijk is dat zo. Je, ik bedoel, je, je ziet de omstandigheden waarin mensen leven. Uh, en wat mij elke keer trof als ik dan terugkwam in Nederland... is hoe, hoe vanzelfsprekend wij eigenlijk onze prachtige... Uh, ...welvaart en onze vrijheid uh, beleven. Dat, dat, we vinden het normaal, want we kennen het niet anders. Nee. En ik ben ook en nu ook van een generatie die, die die oorlog niet meer heeft meegemaakt in, in Europa. Dus we, we nemen het uh, als vanzelfsprekend aan. En als je in die gebieden bent, dan realiseer je van... goh, um, ...wat zijn er de elementen waardoor het hier wel stabiel is, een prettig leven is. En dan heb je het over goed onderwijs, goed bestuur... Een kritische media, euh, euh, infrastructuur, noemt u maar op. Al die zaken die we eigenlijk een beetje van, ja het, het, het is er altijd, het zal er wel altijd zo zijn. Maar dat is, dat is dat dan zo als u zo. daar dan rondloopt hè? En, en u ziet dat het daar anders is in ja. dat soort landen. En u bent weer terug in Nederland. Bent u zich er elke dag van bewust, wij zijn vrij? Nou, ik, niet elke dag van bewust. Uh, natuurlijk is dat niet zo. Maar ik realiseer me wel, als je dan... Laat ik zo zeggen, als je discussies hoort of, of je ziet dingen waar men nogal nonchalant over die zaken spreekt, die zo cruciaal zijn voor onze democratie, voor onze vrijheid, dan heb ik wel dat soort gevoelens. Dat ik zeg, goh, kennelijk zien we dat niet meer of nee. zien we het belang er niet meer zo van. En ik denk dat als je daar wel van bewust bent, dat je daar misschien iets voorzichtiger mee omgaat. Bent u wel eens bang dat we in Nederland wederom toch nog ooit weer te maken krijgen met de oorlog? Nee, ik ben er niet bang voor. Maar ik vind wel dat we erg bekrompen spreken... bijvoorbeeld als we het over Europa hebben. Europa wordt afgedaan als een kostenpost. Het is niet belangrijk. Laten we nou maar de dijken ophogen... en ons terugtrekken op die vierkante postzegel die Nederland heet... en dan komt het wel goed met het land. En het is natuurlijk niet zo. Want de werkelijke redenen waarom hier al 70 jaar en langer geen oorlog meer is... is dat we afhankelijk van elkaar zijn geworden. We nemen een belang in elkaars stabiliteit. Dat is langdurige stabiliteit. En dat is het werkelijke, wezenlijke belang van Europa... En ik vind dus dat je daar... En dat mag je wel af en toe tegen elkaar zeggen. Zijn we dat nou ons echt goed bewust? Het gaat niet alleen maar over die euro. En nee. het gaat niet alleen maar over dat Schengen-verdrag. Het, het, het ja. is veel meer en veel groter. Het gaat en... meer om vrijheid. En, en dat wordt eigenlijk te weinig voor het voet liggen, Ja, ik denk dat het goed is om daar af en toe met elkaar bij stil te staan... En, en je af te vragen, is dit nou wel zo vanzelfsprekend... en als het niet zo vanzelfsprekend is, hoe komt dat dan? Dat het hier wel functioneert en, en in die andere gebieden niet. En, en bespreekt u dit ook, amputiek comité... bijvoorbeeld in uw eigen gezinssituatie met uw twee zoons? Ja, maar het is niet zo dat we zeggen... kom, we gaan vandaag weer over de wereldpolitiek nee. praten... maar het zijn wel discussies die je met elkaar hebt. Of nou ja, je... toen papa gewoon de hoogste militair was. Ik kan nee, me voorstellen nee. dat er wel degelijk aan tafel over... op die manier werd gesproken. Nee, niet op die manier, maar het is bijvoorbeeld je ziet op televisie een discussie en waar dat element bijvoorbeeld nadrukkelijk niet aan de orde komt. En dan is het wel iets wat je zegt van goh, eens kijken wat hier wordt gezegd, belachelijk. Nou zo gaat het. Zien we dan een boze Dick Berlijn? Nou, maar wel een beetje geïrriteerd. Maar, maar goed, dat, dat moet je ook niet overdrijven. Dat is in, in een privé situatie van thuis, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. Maar hoe geeft maar, u het dan door eigenlijk, die vrijheid? Want dat is ja. het thema vandaag, hè? de, de ja. vrijheid doorgeven. Hoe doet u dat dan? Nou, dat doe ik niet zo letterlijk en niet zo bewust... maar dat doe je met je kinderen... doordat je inderdaad op dat soort gelegenheden erover praat. Um, ik heb eer gisteren een, een, een programma gezien op BNN. Dat vond ik erg goed. Dat heette De Slag om Arnhem. En daar werden jonge mensen... die werden een beetje in een sneltreintempo uh, een, een para-cursus gegeven. Ze moesten uit het vliegtuig springen. En ik vond dat heel goed, omdat dat precies dat deed waar u het over heeft. De mensen moesten toch heel hard nadenken over... goh, hoe was het nou in 40, 45, toen hier honderden duizenden jonge mensen het leven hebben gelaten. En, en hoe kan dat nou? En wat betekent dat? En hoe zou je dat tegenwoordig ervaren? En Ik vond dat heel goed. En het is goed dat je af en toe die momenten hebt... dat je daar even met elkaar bij stilstaat... en, en met gedachten uh, gedachte ja. wisselt. En voor de rest moeten we vooral alle mooie dingen doen... waar we dagelijks van genieten... en niet gebukt gaan onder allerlei uh, dingen. Maar... Wie zich ook heel erg bewust is van de vrijheid... en de strijd voor de vrijheid, is uh, Maarten Peters... En uh, die oh. zit hier. Die gaat muziek maken voor ons. Uh, u heeft uh, samen met uh, Margriet Eshuis en Kovengaal... gaat u vanavond voor ons optreden. Ook met Lisbeth List vanavond. U heeft nummers geschreven speciaal voor 4 en 5 mei. Omdat, ja, onderal, u, ja. omdat u daar persoonlijk heel erg betrokken bij voelt. Ik nee, <laughs> Ik begin heel ja, netjes ik ben, hoor. Ik heel, ja, kijk, in eh, 1999 kwam ik voor het eerst op het herinneringscentrum Kamp-Westerbork. <coughs> daar werd ik uitgenodigd om een lied te zingen... En toen ik daar stond, net zoals gisteren... om acht uur kwamen we twee minuten stilte. en toen straalde het enorm uit dat moment dit nooit meer. En toen dacht ik, daar moet je dan wel wat voor doen. En iedereen doet wat hij kan. En ik ben een simpele liedjeschrijver en ik kan een liedje schrijven. En dat doe ik sindsdien elk jaar met betrekking tot dit onderjaar. Waar gaan we naar luisteren? We gaan nu luisteren naar een nummer Is Het Voorbij... dat er eigenlijk in het kort over gaat dat wij in dit gedeelte van de wereld heel vaak denken... als de camera's weg zijn, dat de ramp dan ook voorbij is. Maar dit lied vertelt eigenlijk daar iets anders over. We hangen aan je lippen. Ja, en het treedt samen op met Margriet Eshuis, Kovergouwen en Lisbeth List. Is het voorbij? Als er niets meer wordt geschreven, is het voorbij, omdat iemand dat beslist. Is het voorbij, als wij genoeg hebben gegeven. Is het voorbij, dat wij graag willen dat dat zo is. Is het voorbij als de camera's zijn verdwenen? Is het voorbij omdat wij het niet meer zien? Is het voorbij als nieuwe belangen zijn verschenen? Is het voorbij? Is het voorbij met duizend namen op tienduizend graven? Is het voorbij als de vermisten zijn geteld? Is het voorbij omdat we van schaamte maar niets meer vragen? Is het voorbij omdat de waarheid is bijgesteld? Is het voorbij, omdat wij hier samen komen? Is het voorbij, als dit nooit meer weer overal klinkt? Is het voorbij, als goed en kwaad zijn doorgenomen? Is het voorbij? Betaald. En de prijs is betaald Door die man die vrouw dat kind Weet dan dat het pas begint Hoe kun je nou toch zeggen Dat het voorbij is Is het voorbij Voor die man die niet meer slaapt? Is het voorbij Voor die vader die zijn zoon maar blijft roepen Is het voorbij Voor die vragende soldaat Is het voorbij voor hen wiens hoop is weggeslagen. Is het voorbij? Voor dat kind dat niets meer heeft. Die heel stil alleen nog maar kan vragen. Is het voorbij? Voorbij. Applaus. Prachtige muziek van het duo Maarten Peters en Kover Gouwen en Margriet Eshuis en Lisbeth Lis heeft u nog te goed de komende uren. Ehm... Um ja, naast de gasten hier in de Nieuwe Liefde... op de Dakostakade in Amsterdam... Uh, en uh, ook op locaties uh, in Amsterdam... horen we dus over het vrijheidsgevoel. Maar we hebben ook een aantal bekende Nederlanders gevraagd... wat zij voelen bij vrijheid. Vrijheid volgens... Paul Rozemeller. Vrijheid betekent voor mij ruimte geven aan mensen... die totaal anders denken dan ikzelf. De laatste keer dat ik me echt vrij voelde was nadat ik voor het Rode Kruis in Syrië Damaskus was. Dat waren spannende dagen. Het was riskant. Het was daar niet vrij. En toen ik weer over de grens ging en Libanon bereikte... dacht ik, ik voel me weer vrij. Het vrijheidsgevoel van Paul Rozenmuller. Ja, we gaan naar verslaggever Ron Vergouwen, u hoorde hem al even aangekondigd daar straks. Die is als een gek door Amsterdam aan het fietsen, op zoek naar allerlei vrijheidsmaaltijden. En hij is nu ook aangeschoven bij een vrijheidsdiner. Een toast op de vrijheid. Ja, en op wie toast jij daar, Ron? Met wie sta je daar? Ik, uh, ik sta bij een, een prachtige tuin, de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord. En ik sta op een podium, er zitten allemaal mensen voor ons te eten. Um, en ik sta naast de dichter des vaderlands, Ramsi Nasser. Ramsey, ja, Vrijheidsdag. Goed. Ja, ja. Wat, wat betekent dat voor jou? Um, nou, ik hoop dat dat zometeen duidelijk wordt uit de, de speech en het gedicht dat volgt. Maar ja, wat, wat is vrijheid? Dat is eigenlijk meer een vraag dan een antwoord op dit moment. Ik... Ik uh, heb een beetje het probleem dat ik het niet altijd voel. En misschien is dat wel omdat we in Nederland te veel vrijheid hebben. Maar nogmaals, dan verraad ik een beetje wat ik zo meteen ga vertellen. Maar um, vrijheid is denk ik de mogelijkheid hebben om te doen wat je wilt doen... en te zeggen wat je wilt hebben. En met een nadruk op mogelijkheid. Mm -hmm. Niet zozeer het uitvoeren daarvan, als wel de mogelijkheid hebben om het te doen. Ja, nou, jouw mogelijkheid uh, van vrijheid is het schrijven van een mooi gedicht. Dat heb je gedaan. Uh, maar er zijn al zoveel gedichten geschreven over de vrijheid. Uh, wat, wat heeft jou dit keer geïnspireerd? Wat, wat was voor jou het, het kernbegrip? Wat mij dit keer geïnspireerd heeft, en dat klinkt flauw, maar dat is wel letterlijk de reden. Dat is het feit dat er een hele jonge groep mensen, dus het Amsterdams 4 en 5 mei comité, heeft uh, besloten om aan bevrijdingsdag, herdenkingsdag, een soort nieuw... Elan te geven door aan hun jongere generatie juist te proberen door te geven wat is dat? Juist de generatie die de Tweede Wereldoorlog niet heeft meegemaakt. Wij zijn in alle vrijheid opgegroeid om voor hen dat te ontsluiten. Dat is een kwestie die heel erg speelt. Want op scholen uh, wordt dat onderwezen, maar het wordt, ja, vroeger was dat een gegeven, de Tweede Wereldoorlog. En nu denken veel leerlingen: ja, nou ja, uh, ja jammer, jammer voor jullie. En dat is een besef dat weer moet doordringen, dat, dat, dat vrijheid heel broos is... en dat die oorlog niet, misschien niet voor altijd voorbij is. Dat dat ook weer terug kan keren. En omdat het een jonge groep is die deze vrijheidsmaaltijd heeft georganiseerd... en nou, je ziet het hier in de Tolhuistuin, maar het is op 75 plekken... zoals je zelf al de hele tijd constateert met je reportage... En, dat dit gebeurt, daarom wilde ik nu dit gedicht en deze speech houden. Ik zou zeggen, ga je gang. Dank. Tafelgenoten... Een toast op de vrijheid. Nooit gedacht dat het zo moeilijk zou zijn. Veel liever dan op dat vage begrip had ik vandaag een toast uitgebracht op de vriendschap. Op een vijand. Op een appel of een spijker. En misschien klinkt dat raar of zelfs ondankbaar van iemand die opgroeide in het meest vrije land ter wereld. Maar dat is het er nu juist. Bij ons is dat aangeboren. Vrijheid is er gewoon. Zoals een been opwipt wanneer je er tegen tikt. Het moet hier ergens zitten. Maar waar? Nou, proost dan maar, vrijheid. Ja, als u nu denkt dat ik de feestvreugde kon bederven, wees gerust. Ik ben enorm vrolijk vandaag. Er is drank, eten, er zijn vrienden. En ik vertrek vannacht waarschijnlijk als laatste hier. Hoezé. Maar het punt is dat ik mijn vrijheid elke dag al vier. Ik merk weinig verschil, word er soms zelfs een beetje moe van. Ik zeg voortdurend wat ik denk, vervolgens doe ik wat ik zeg... dan twitter ik weer wat ik doe en ik doe sowieso altijd alles wat ik wil. Ja, als ik zin heb, trek ik nu hier ter plekke mijn broek uit. Gewoon omdat ik het waard ben. Ieders een vrijheid. De ene brult op 4 mei de boel bij elkaar... de ander hangt live op tv een strijkijzer aan zijn piemel... En een derde opent een meldpunt. Wie houdt me tegen? En natuurlijk lees ik bij het eten ontzet alle krantenartikelen over Syrië, Sudan, China, Oekraïne, Birma. Daarna gooi ik een dvd'tje erin. Het is mijn vrije avond. Soms word ik bang van mijn vrijheid. Ze is zo alomtegenwoordig aanwezig dat ik haar niet meer voel. Licht als eter is ze geworden. Kent u dat stofje? Ether. Vroeger, voor de uitvinding van de radio, was ether overal. Iedereen kende het. Het moest een soort chemische substantie zijn. En het rare aan ether was: niemand wist hoe het eruit zag of wat het precies inhield. Maar het was iets, dat wisten de wetenschappers zeker, wat zich overal om ons heen zou bevinden. Zelfs in de ruimte tussen onze atomen. Ether dronk tot alles door, zei men. Ze was gewichtloos, geurloos, smaakloos, kleurloos en daarom helaas ook onvindbaar. Het duurde tot het begin van de 20e eeuw voor wetenschappers beteuterd vaststelden... dat er een betere reden was voor haar onvindbaarheid. Het spul bestond gewoon helemaal niet. Wat zij al door voor eten hadden aangezien, was niets anders dan het vacuüm. Leegte. Ik heb dat altijd een grappig verhaal gevonden. Maar vandaag besef ik, misschien lijkt onze vrijheid wel op eten. Als elk chockerend gedrag, iedere provocatie in Nederland als een gezonde uiting van democratie wordt opgevat. Als alle grenzen tussen privé en openbaar, tussen de straat en de Tweede Kamer, tussen lulkoek en noodzaak worden afgebroken. Ja, als onze vrijheid altijd, overal doordringt. Waar is zij dan nog? Vacuum. Leegte. Ik voel het niet. Toch was nog maar kort geleden vrijheid in Nederland zo tastbaar als een brood, een spijker, een appel, een homo, zigeuner, jood. Je kon toen de vrijheid oppakken als een zware koffer met lode letters om in het geheim het woord vrijheid af te drukken. En de prijs voor dat woordje was een kogel. En in Syrië, Sudan, China, Oekraïne en Birma is die vrijheid ook vandaag nog pijnlijk concreet. Juist door haar afwezigheid. Vorig jaar ontmoette ik in Rangoon de Birmeese oppositieleidster Aung San Suu Kyi. Die na 21 jaar van haar huisarrest was ontheven. En ik legde haar voor met welk gemak ik in Nederland met mijn vrijheid omging hoe vanzelfsprekend het was, als ademhalen. Totdat je stikt, glimlachten ze, dan ervaar je al snel de waarde van adem. Niet alleen Aung San Suu Kyi, alle Birmezen die ik sprak tijdens die reis hadden een helder idee van vrijheid in hun hoofd. Ik wil dat ook. Ik wil niet dat mijn vrijheid licht wordt als eter. Ik wil dat ze bestaat. Ik wil haar voelen. Beste tafelgenoten, ik zou willen proosten, niet op de verworvenheden van onze vrijheid, want die zijn gratis. Laat ons proosten op haar waarde, haar last en haar gewicht. Proost. Proosten. En als afsluiten dan nog een gedicht, ook voor de luisteraars thuis en bij alle vrijheidsmaaltijden. Het gedicht heet eveneens Tafelgenoten en het gaat als volgt. Al wie dit hoort, schrikt niet. Pijnst niet dat ik echt in het radiomachine of in uw woonst verborgen zit. Hier klinkt uw eigen onbekende stem van eter. Modern kekke mens, komt toch aan tafel. Laat ons een kleine geschiedenis eten. Hangt eerst uw zelfbeeld in de gang. Legt goede smaak op de bestemde plank. Veegt voeten, handen, eigenschappen. Trekt uw beroep uit. Laat u zich gaan. Staat u mij toe de laatste dromen en vaste lasjes van u af te slaan. Ik moet u als in vroeger dagen vragen het ras voorzichtig los te pellen. Afkomst verwijderen. Kleur ontkennen. Wandelt nu rond. Geheel doorschijnend door alle lege kamers van het lijf. Doden gelijk. En, o oh ja, zeg jij tegen mij. We zijn nu bijna zonder opsmuk. Ontkleed je, ga tot op de huid. Kijken we samen naar je buik, je rug. Tien vingers, één navel, het vet in je zij. Alle botten, wervels en kiezen verzameld. Alle trilharen aan tafel. Dat ben jij. En in deze schaamte zijn we vrij. Ik proost vandaag op onze naaktheid. In de hoop dat niemand ooit het werelddeel in je ontdekt. Je longen bezet. Opvult met honger. En zijn geloof in je plant als een schoffel. Zet je schrap. Tegen mij. Alleen hier, in weerloosheid, zijn we vrij. En dat zei Ramzi Nasser, onze dichter des vaderlands. Proosten op de waarde van de vrijheid. Wij gaan verder uh, hier in deze speciale uitzending vanuit het debatcentrum De Nieuwe Liefde in Amsterdam. Speciale uitzending in verband met 5 mei van Max. En de volgende gast die hier aan tafel zit. We hebben haar al eventjes uh, gehoord. Shirin Moussa. Ze zit met uh, de, de wetteksten nog steeds vorder. Het, uh, het uh, uh, voorwerp wat zij meenam om aan te geven waarom vrijheid voor haar belangrijk is. En die wetboeken die had ze nodig omdat ze eigenlijk moest ontsnappen aan een islamitisch huwelijk. En ik denk dat u dat eerst even moet uitleggen. Uh, want uh, u wilde scheiden. En dat lijkt voor ons misschien hier in Nederland heel normaal dat je dat kunt. Maar u wilde ook af van dat islamitisch gesloten huwelijk. Waarom was dat zo belangrijk voor u? Nou vrouwen met, uh, he, uh, met, met, van mijn achtergrond die, uh, die trouwen twee keer. We trouwen één keer voor de burgerlijke stand en we trouwen één keer voor een imam. En als gescheiden gaat worden dan moet er ook twee keer gescheiden worden. Dus één keer uh, bij de rechtbank um, en een tweede keer ook bij een imam. Ja, U heeft een Pakistaanse achtergrond. Ja. ja. ja. En, en, en, en dat tweede keer scheiden, wat zo heel normaal mm -hmm. uh, lijkt... en wat u graag wilde, dat wilde uw man niet, hè? uw ex? Nee, nee. Uh, mannen die kunnen... Of... Uh, het, mannen, kijk uit. Ma oh, o, mannen. in <laughs> Nou, um, ja, moslimvrouwen die zijn voor de islamitische echtscheiding... echt afhankelijk van de man. Um, als de man niet meewerkt, dan, uh, ja, dan blijf je een uh, getrouwde vrouw. Een uh, gevangenvrouw noemen wij dat. Ja, want waarom is dat zo erg dan? Als dat zo... N nou, het is, het is uh, heel erg in die zin... Uh, ja, ik voelde me niet gehuwd. Hè. Laat ik dat wel. Op dat moment voelde ik mij niet gehuwd. Maar de sociale omgeving, de gemeenschap, het land van herkomst... beschouwt je wel als een gehuwde vrouw. En dat betekent dat je zonder uh, ja, hè, moeilijkheden niet nog een keer kan hertrouwen. Of dat je zonder gevaar niet in het land van herkomst kan bewegen. En waarom wilde hij dan niet scheiden? Want hij wilde wel voor de burgerlijke recht scheiden. Nou, dat kan ik alleen maar, daar kan ik alleen maar over speculeren. Misschien om te pesten. Te... Heeft hij nooit verteld uh, Nee, nee, nee. nee, nee. Ik, kan alleen, ik kan niet in zijn hoofd kijken. Maar meestal is het gewoon om uh, ja, de te vrouw treiteren, te, te treiteren. Te ja. treiteren. Ja. U uh, heeft uiteindelijk dus via de Nederlandse rechter afgedwongen... dat hij moest meewerken. Weet u nog dat u gebeld werd? Het gaat je lukken. Hij moet meewerken? Ja, 9 december 2010. En? Ja, nou waar was ik u? heb ik oh waar, waar ik was, ik stond uh, in een drogist en ik zei tegen mijn advocaat, nou wacht eens even, ik moet echt even naar buiten. Want misschien ga ik keihard huilen van uh, verdriet als het uh, niet is, uh, hè, als, als, als, als het niet in mijn uh, voordeel is. Nee, want uw advocaat belde dus. Ja, en toen ben ik even buiten gaan staan. En, en toen, wat zei ze? Nou, zei het is gelukt en toen ah, uh, heb ik gehuild. Midden op straat? <laughs> ja, midden op straat. En uh, nou ja, goed, uh, wat het toen met mij deed. Uh, het is net alsof uh, mijn lichaam, uh, alle pijn mijn lichaam verliet. En op dat moment, het is echt heel, ik, ik, ik zag scherper, ik hoorde scherper. Het was echt... Uh, echt waar? Ja, echt waar. Omdat het zo'n juk was wat hmm. eigenlijk... Uh... Nou, iemand heeft een bepaalde macht over je. Een bepaalde macht van, van, van dat je niet. Ja, je kan natuurlijk wel verder volgens het Nederlands recht. Maar ja goed, mijn ouders wilden ook heel graag dat het naar dat andere systeem, uh, dat, dat volgens het andere systeem gescheiden zou worden. Ik heb het ook voor mijn ouders gedaan, voor mijn familieleden. Um, ik voelde me wel vrij. Maar ik wist dat als ik ooit naar Pakistan zou gaan... dat hij kon zeggen, zij is mijn vrouw en zij moet bij mij komen ja. wonen. Of he, dat je opgeëist kan worden. En was dat gevoel wat u beschrijft voor die drogist, op straat, mm -hmm. dat huilen... was dat de ultieme vrijheid eigenlijk voelen? Ja, voor mij persoonlijk wel. Ja, ik was toen echt vrij. Ik dacht, nou, geen macht meer over mij. Niemand die mij meer. Uh, he, dat, hij kan me niet meer claimen. Niet meer naar de gemeenschap. Niet meer naar, naar he, in het buitenland, in Pakistan. En ik ben nu volkomen vrij. Ja, ja dat was echt bijzonder. Heeft u hem ooit nog gezien daarna eigenlijk? Want u zegt, ik kan niet in zijn hoofd kijken. Blijkbaar heeft u elkaar ook nooit meer gesproken. Nee, nee, nee, nee. En daardoor voelde ik me persoonlijk niet meer met hem gehuwd. Maar nee. ja, af en toe zie ik hem nog steeds voorbij lopen op Centraal Station. En net alsof je een vreemde voorbij loopt. Dan zegt u niks tegen elkaar? Nee, nee, nee. Nee, <laughs> nee echt niet? Nee, het, ja, we zijn niet als vrienden uit elkaar gegaan. Dus dan, uh, ja, dan ben je gewoon nog gewoon negeren, gewoon, ja, negeren. gewoon negeren voorbij lopen. Even, even naar Dick Berlijn, je hier nog aan is, Voelde tafel? u de druk van de schoonfamilie ook op dat moment niet meer? Want uh, op dat moment doet de rechter een uitspraak... maar die, maar die schoonfamilie, dat culturele aspect is mm. nog aanwezig. Is dat dan, voelde u dat ineens ook wegvallen? Of? Op dat moment voelde ik, me, voel, voelde ik echt alle lasten aan mijn schouders ja. wegvallen. Het was echt uh, ja, een zeer, zeer bijzonder mm. moment. Hoe luistert u naar zo'n verhaal? Ja, zoals allemaal denk ik. Het is iets wat wij niet meer kennen in dit deel van de wereld, als, als ik dat zo mag zeggen. En ik kan me voorstellen, als je dat voelt... dat het een verschrikkelijk gevoel van onvrijheid is, natuurlijk. Uh, maar het is zo ver van ons weg... dat we het ons eigenlijk al niet meer voor kunnen stellen. Maar, maar um... u kent die gebieden, toch? Want u bent ook in gebieden geweest als militair... Ja, waar er andere zeker. culturen waren ja. dan wat ja. wij hier hebben. Dus u kent ook... Uh, ja, ja. ...andere mores, zeg maar. Zeker. Uh, en het, de dingen die je dan soms aantreft... ...die zijn voor ons zeer, uh, ja, ook daar zeer ver van ons bed. Laat ik het zo zeggen, die zijn, die zijn zo vreemd van wat je daar ziet... Dat je, ...dat je eigenlijk geneigd bent om te zeggen... ...god, ja, nou kennelijk is dat hier de cultuur. Maar als het vervolgens ook in, in, in Europa, in, in Nederland... Uh, uh, ...zoals mevrouw Moesa dat beschrijft, plaatsvindt... ...ja, dan, is dat, dan heeft dat een, een extra een vreemd iets. Dan denk je, ja, maar dat zou er hier toch niet kunnen... Nee, dat dat, schrikt u ervan dat dat dus ik, wel degelijk hier gewoon nou, in Nederland... Ik schrik schrikken niet in de zin dat ik niet wist dat het gebeurde... maar als je het persoonlijke verhaal van, van Moesel hoort... dan maakt het wel heel ja. veel indrukken. Want die ex van u, um, hoe lang bent u daarmee getrouwd geweest eigenlijk? God, het is, het is echt uh, zo'n tijd geleden dat... Nou, even kijken, juridisch gezien zijn we... ben geloof ik. Nou ja, ik leef het liefst in het heden. En ik kijk uit... Uh, ja, ik richt me altijd op de toekomst. Dus ja, ja ben, maar... juridisch ben ik... Even kijken, hoor 7,5 jaar met hem getrouwd nou, geweest. Nou, dat is nog best heel lang. Ja, ja. Ja. Maar was het alleen maar hel? Was het vreselijk, dat huwelijk? Nou, het was geen uh, prettig huwelijk. En het wat... was geen uh, ja goed, ik, ik ben altijd een vrij meisje geweest um, voor mijn huwelijk. Ik ben lid geweest van, uh, van heel veel organisaties. En uh, ik dacht dat, dat, dat, dat, hè, dat ik die dingen kon voortzetten tijdens het huwelijk. En als dat opeens niet mag of kan. Ja, dan is dan? Ja, goed. Als je niet meer met je vrienden mag omgaan, je familie niet meer ziet, dan, dan is dat toch wel heel erg verdrietig. Maar, maar deed u en dat dan ook niet? Um, nee, nee, nee. <laughs> nou, weet u, ik ben getrouwd zonder. Ja, mijn ouders die, die wilden niet dat ik met hem zou trouwen. Ik had heel veel voor hem op het spel gezet en heel veel geriskeerd. En er was wilde... liefde dus. I, nou, ja, ik denk alleen van mijn kant. Maar, maar, u heeft nu, wat u zegt, ik voel me vrij. Ik heb daar strijd voor geleverd ja. met die wetboeken die u meegenomen heeft. U probeert nu ook andere mensen te helpen. Hè? Andere vrouwen in dezelfde situatie. Daar heeft u zelfs een stichting voor opgericht. Ja, er zijn heel veel vrouwen die in deze situatie leven. Kijk, wij, het zijn onzichtbare vrouwen. Vrouwen die nooit de aandacht hebben gehad. Vrouwen die, die nooit um, gehoord zijn. Of we kennen het allemaal wel. Um, uit de kranten ook. Van nou, deze dingen gebeuren in het buitenland. Um, vrouwen die vervolgd worden voor morele delicten in Afghanistan, in Pakistan. Maar diezelfde vrouwen... er wonen heel veel Afghaanse vrouwen in Nederland... er wonen heel veel Pakistanse vrouwen in Nederland. Het zijn vrouwen ook uit die onvrije culturen... die hier wonen. Maar wat kunt u voor hen doen dan? Nou, wat wij voor ze doen, wij geven voorlichting... Uh, van hoe kan je zo'n situatie voorkomen? Hoe kan je voorkomen eh, dat je gedwongen wordt om te trouwen, om getrouwd te blijven? Uh, maar we doen ook aan bewustwording. Dus we trekken gewoon de wijken in. We gaan naar moskeeën. Van oké, okay, nou, eh, dit is huwelijksgevangenschap. Dit is eh, gedwongen worden om getrouwd te blijven. We vertellen ook wat polygamie is en dat het strafbaar is. Want dat komt helaas ook vaak voor. Uh, maar we laten vrouwen ook... Uh, nou, he, we, we lichten ook voor van... Wat zijn de gevolgen van een huwelijk in het algemeen? Wat zijn de gevolgen van een huwelijk... met betrekking tot dubbele nationaliteiten? Of als je in het buitenland trouwt... En uh, we vertellen ook dat het strafbaar is voor imams als ze huwelijken sluiten... zonder eerst een burgerlijk huwelijk. Maar stel dat u in die periode dat u bereid was om uw familie niet te zien... uw vrienden niet te zien. U zegt, ja, het was wel liefde van mijn kant. Had het u geholpen om bij zo'n bijeenkomst te komen... Of had u gedacht, ja, maar ja, ik heb gewoon liefde met die man? Ik bedoel, jullie kunnen zoveel zeggen. Ik heb tegen heel veel dichte deuren gelopen. Bij de notaris, bij advocaten, bij hoogleraren. Um, en iedereen zei, ja, er is geen oplossing. Um, nee, ik bedoel, had, was u gevoelig geweest voor uw eigen organisatie... die u nu heeft nou, opgericht? Nou, ik denk het wel. Ik denk het wel. Als iemand mij erop had geweest van dat er wel een mogelijkheid is... Dat had u echt geholpen? lotgenoten ook, dan had het me echt geholpen. En dat merk ik ook als we dus echt de wijken intrekken... of als we ergens een presentatie houden, dat de vrouwen... ...naar ons toe komen. Goed, blijf ja. zitten hier aan tafel. Meneer Berlijn, ja, ik wil nog kort nog wat Heel korte vraag, maar, uh, uh, hoe voelt u zich, ...heeft u zich in die periode wat in de steek gelaten gevoeld? Ook door, door de samenleving, onze samenleving... ...die eigenlijk juist uh, staat voor vrijheid en zo. Of, ik kan me voorstellen dat u wellicht ook heeft gevraagd... Waar, ...waar zijn ze nou voor mij... Uh, in dit vrije ik Nederland. Vrije Nederland. Ja. Ik voelde me zeer onbegrepen. En uh, mensen die deden ook niet hun best om te luisteren. Ja, op een gegeven moment, toen we al uit elkaar waren... ben ik weer begonnen met studeren. En ben ik wel naar hoogleraar gegaan. Dit is echt een probleem. Mm. En ik weet dat er, dat, dat er geen voorziening is in de huidige wet- en regelgeving. Maar het gaat zo tegen het rechtvaardigheids- en veiligheidsgevoel in... dat er toch wel iets voor moet zijn. Nee mevrouw, we hebben hier een scheiding van kerk en staat. En rechters die, die beslissen hier niet over religieuze nee. zaken. Ja. En ja, breek ja. maar met je cultuur of ga maar ja. naar een sharia council. Dus zo vrij was Nederland niet, dat Nederland waar u nu woonde? Nou, niet, niet met betrekking tot dit nee. onderwerp. Maar uiteindelijk is het goed gekomen, want er was toch wel degelijk een Nederlandse rechter die daartoe bereid was. Ja. En hem te dingen. Ja. Dus het is toch ja. goed gekomen met die Nederlandse Ja, zeker. Ik hou echt enorm van dit land. Goed, en zo. Trouwens, Dat horen we graag. Bang, <laughs> bent u nog vaak bang geweest? Ik ben heel vaak bang geweest. Er werd heel veel druk uitgeoefend om, om uh, weer te verzoenen en weer bij hem te wonen. En, en heel veel mensen uit de gemeenschap zeggen ook: okay, je moet je nog onderdaniger gedragen. En jullie moeten weer bij elkaar komen. En doe wat hij van je wil. Wat, wat hij allemaal van je wil hebben. Ja, ik vraag het, bent u bang geweest? Omdat Margriet Eshuis, die inmiddels klaar staat met onze gelegenheidsband... Een, een, een nummer gaat spelen, speciaal eigenlijk nu uh, ja, bedacht om het te spelen... omdat u hier zit en uw verhaal uh, heeft verteld. En het nummer heet Ik wil niet bang zijn.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 Ik zeg nee, tegen hoe je steeds op... Stemgeluid van Margriet Eshuis onder begeleiding van Maarten Peters en Co-vergouwen... in deze speciale 5 mei-uitzending van Max. En we hebben nog een andere vergouwen in de aanbieding, namelijk onze eigen verslaggever Ron. Geen familie heb ik begrepen, maar hij is in elf weer aangeschoven uh, bij een Amsterdams vrijheidsdiner. Een toast op de vrijheid. Ja, en Ron, wat wordt er eigenlijk gegeten vanavond? Nou ja, ik sta op dit moment achter de tafels waar nu het, de maaltijd wordt, wordt uitgeserveerd. En uh, ik sta naast de Turia Meliani. Ja, jij bent van de, van de tolhuistuin hier. En uh, wat wordt er allemaal geserveerd uh, momenteel? Uh, wij, ik, wij serveren uh, drie dingen. Dat is uh, taboule, zeggen ze in Nederland. Dat is tabule, in uh... In uh, Lib Libanon, onder andere. Mm -hmm. Dat daar zit in, dat is bulgur met allerlei uh, specerijen en kruiden, perskruiden, tomaat. En die is gemaakt door uh, Samar en uh, Jasper. En Samar woont hier in de buurt, dus ze hebben met buurtkorf gewerkt. Dat is één gerecht. Daarnaast hebben we een couscous gerecht. Dat ziet heerlijk uit. Ja, het ziet heel lekker uit. Daar zit dan weer kikkererts kikker in, want ja. er zitten natuurlijk heel veel vegetariërs. Uh, hazelnoten. Uh, abrikozen en gekaramelliseerde uien en dan hebben we oh ja we hebben ook nog een soepje een tuinbonus bizarrag en dat is een heel erg arme soepje uh, is nu weer helemaal terug zeg maar maar het is gedroogde tuinbonen die moet je urenlang bellen en dan koken en dan zitten daar komijn in en een beetje olijfolie en koriander uh, dan hebben we ook nog een beetje vlees. Ach, het gaat maar door hier. Ja, en dat vlees, dat zijn uh, rundige hardballetjes. Je hmm. moet nog even bijzeggen. Dit is allemaal gesponsord door de plaatselijke groenteman en slager. En ja, want het, is, is, het, het komt allemaal, iedereen uit de buurt doet mee om deze maaltijd uh, uh, tot een succes te maken. Ja? Het is, uh, nou ja, je zei het net al tegen mij, de tafels die komen van de kringloopwinkel geloof ik. Ja, en de stoelen ook. Uh, de bankstellen die je ziet. Um, ja, nou ja, de tent die hebben we al. Die stond er al. Dus de hele inrichting is van de kringloopwinkel hier uit Noord. En ja. de, de producten die je ziet, die zijn dus van leveranciers uit de buurt. En de groenteman heeft alles gesponsord. Uh, de de Slagen, Marokkaanse Slagen Kadoer, mag je reclame maken, maar die heeft alles gesponsord. Ja. En, uh, en er zijn verder allemaal mensen die het uitsaperen. Ja, want het is, het is één grote happening en het is ook een, een fantastische manier natuurlijk om de buurt weer uh, ja, wat dichter bij elkaar te brengen. Ja, dat is het hele idee, want... Um, door, wij hebben natuurlijk niet te veel geld gevraagd, 15 euro. Dan krijg je een drankje en een volle maaltijd. En een gedicht van Ramzi Nasser. Precies. Nou, dat is natuurlijk het allerfijnste. Uh, we wisten niet zeker dat hij hier zou doen. Dat wisten we pas volgens mij gisteren of eergisteren. Eh, dus uh, wij gingen ervan uit dat we hier eten serveerden, dat het drank was... en dat we met elkaar in het koken waren. Dus alles wat we eromheen krijgen, dat is natuurlijk één groot cadeau. Dat is, uh, en uh, hij, hij is natuurlijk wel... Ja, sorry, daar kijk ik toch tegenop. Ja. Ja. Ja, dit is dus een van die vele vrijheidsmaaltijden hier in de stad. Uh, hier Amsterdam-Noord. Is, is er nog een bepaalde soort sfeer hier in Amsterdam-Noord die, die het typisch hier voor, voor deze maaltijd ja. maakt? Ja, nou, ik, ik weet niet. Uh, Jan Donkers heeft ooit gezegd, ik weet niet of hij het zei of iemand over hem, uh, dat hij dat zou hebben gezegd. Dat ze zeiden van ja, Amsterdam-Noord is het uh, Siberië van Amsterdam. En uh, inmiddels noemen wij het het... Uh, Rotterdam van Amsterdam, wat, en wat betekent dat een beetje eigenlijk de plek waar nog heel veel mogelijk is. En dus Noord is wel een plek waar je nog heel veel kan doen, um, wat in het centrum eigenlijk allemaal is. Je kan hier allemaal dingen nieuwe opzetten. Het is nog, we zitten hier nog op een terrein, zeg maar de Tolhuis Tuin. Uh, is een terrein waar natuurlijk heel veel, uh, heel lang de Shell heeft gezeten en nu hebben we het opgesteld voor het publiek. Dus het is eigenlijk heel mooi om te kijken hoe je mensen op zo'n nieuwe plek bij elkaar kan brengen. Ja. Nou, het is een, een fantastische locatie. Het is, het is erg gezellig. Maar ik moet er uh, helaas alweer voor. want ik ga zo meteen naar de, het volgende Vrijheidsdiner. En dat, uh, dat is op de Dam, uh, Margreet en Ellis. Vrijheid volgens... Tieneke de nooi. Vrijheid betekent voor mij... Het feit dat ik mijn mond open kan doen. Dat ik een mening kan hebben over van alles en nog wat... zonder dat ik bij mijn kraag word gepakt. En ik weet waarover ik het heb, want ik ben in Rusland geweest in de tijd... dat mensen niet met je durfden te praten en dat je de straat op moest... omdat de muren oren hadden. Dat is een enge gewaarwording. De laatste keer dat ik me echt vrij voelde... ik voel me altijd vrij. Omdat ik niet weet wat het is om geen vrijheid te hebben... Nee, ik ben een bevoorrecht mens. Ik leef in een land waar ik me vrij kan voelen. Tineke de Nooi met haar vrijheidsgevoel. Ja, we praten verder in deze uitzending met Dick Berlijn... en ook Shirin Moussa, die uit een islamitisch huwelijk kon ontsnappen... laat ik het zomaar kort plat uitzeggen... Meneer Berlijn, we, we hebben ook nog het Max Opinie Panel wat stellingen voorgelegd. Dat is een panel speciaal in het leven geroepen voor uh, uitzendingen zoals deze. En de stelling die wij u graag willen voorleggen is: ik zou in de Tweede Wereldoorlog in het verzet zijn gegaan. Dat hebben we voorgelegd aan dat panel en hebben zij antwoord op gegeven. Maar voordat we naar de uitslag daarvan gaan, wil ik eerst even weten hoe u daarover denkt. Ja, hoe denkt u daarover? Um... Ik denk dat je dat echt pas weet als je voor dat soort hele moeilijke keuzes staat... als je voor dat dilemma staat. Ik denk dat we voldoende uh, boeken hebben kunnen lezen... En, en kennis hebben kunnen nemen van de geschiedenis... om te weten dat uh, mensen er hele stoere uitspraken over doen... en als puntje bepaalt, je komt toch aan een andere keuze maken. Dus ik denk dat je heel erg bescheiden moet zijn... om, om, om dat soort dingen te roepen, zeker als het over jezelf gaat. Ja, ja want de uitslag, heel eventjes, Margrethe, dat, dat staat hier. Ja, 37% van de ondervraagden zegt dat ze dat gedaan zou hebben... Ja, in het verzet. Ik, ik, ik zou, je zou hopen dat je dat doet, dat je Precies, de goede je keuze zou maakt. Maar je dat, je weet, dat ja. weet je natuurlijk niet. En... Uh, ja, in Nederland heb ik soms het idee dat we denken dat we ook in de Tweede Wereldoorlog allemaal in het, in het verzet zaten. En het is natuurlijk helemaal niet waar. Nee. Maar heeft u ook niet wel eens het gevoel trouwens in uw eigen werk gehad van... ja, nu ga ik ervan uit dat wij als militair het goed gedaan hebben. Dat is een andere zaak. Maar wie zaak. weet, over vijftig jaar zien we het heel erg anders. Dat is een andere zaak. Ja. En, en wij, de defensie wordt ingezet omdat de regering daartoe beslist... en het parlement kan zeggen of ze het daarmee eens is of niet... Uh, en uh, dan is onze defensie zo professioneel dat ze dat naar eer en geweten proberen uit te voeren. Maar het is iets anders dan dat je in de oorlog zoals wij die kennen hier, de Tweede Wereldoorlog, allemaal in het verzet zou hebben gezeten. Ja, want Shirin Moussa, hoe zou u op die stelling antwoorden? Ik ben het hier bij mij. Dus het is heel moeilijk om, om daar nu echt een stoere uitspraak over te doen. Ja, waarom is dat eigenlijk ja. zo moeilijk? Kunnen we ons niet voorstellen van... stel de Tweede Wereldoorlog, dat, dat kun je nee. toch bedenken wat dat is. Er is oorlog. Kun je dat niet bedenken wat je dan zou doen? Dat je dan zoiets zou hebben van... ja, maar dan zou ik toch werkelijk gaan proberen om het land te helpen? Nou, mensen denken op dat moment meer uh, aan, uh, aan hunzelf. Hè? Van, hoe kom ik deze periode door? En pas dan, hoe kan ik anderen helpen? Op, hè? Als, als ik over het algemeen... Hè? Ik, ik zou er echt geen uitspraak nee, over, uh, over doen van, van ik zou echt het verzet in zijn gegaan. Nee. Nou was er nog een stelling en die was iets algemener. Mm. Dat was niet zozeer ik ga het verzet mm. in. Maar dat was de stelling um, ik zou goed zijn geweest in de oorlog. In een oorlog bestaat vaak geen goed of fout in mijn beleving. Leg dat eens uit. Hmm, laat ik het even hè, over mijn eigen achtergrond hebben: Pakistan. Um, er is natuur, hè, de, de, daar, daar is op dit moment ook oorlog in Waziristan. Um, ik ben natuurlijk voor wat het leger daar doet. Ik heb ook familieleden daar in het leger zitten. Um, maar heel veel Pakistanen die dat niet goed vinden. Dus ja, wat voor de een goed is, is voor de ander fout. Um, nou, de Tweede Wereldoorlog. Hè. Ik bedoel, de geallieerden hebben, hebben de, he, de, he, Nederland bevrijd van Hitler, Duitsland. Uh, maar wat, wat er in Bremen is gebeurd, er zijn heel veel burgerdoelen gebombardeerd. Is dat goed? Ja. Maar dat bedoelde ik eigenlijk mm. ook met goed fout, wat ik u probeerde te vragen, meneer Berlijn. Zo van, dat we nu ervan uitgaan dat, dat wat de mm. VN doet goed is. Mm. En eigenlijk zegt u in een gebied zoals bijvoorbeeld Pakistan of Afghanistan... bestaat er eigenlijk geen goed en fout? Nou, in mijn beleving niet. Kijk, van, het hangt er vanaf vanuit welk perspectief uh, je in het ja, hele verhaal maar staat. maar ik wil even weten hoe u dat dan ziet ja. zelf. Ik denk dat je op twee manieren die vraag kunt bekijken. Ik denk dat de, de geschiedenis en over de lange termijn zal oordelen... of uh, de gemeenschap, de wereldgemeenschap, de VN, de NAVO, noemt u hem op, de EU de juiste beslissing heeft genomen. Dat, daar kunnen we op dit moment weinig van zeggen. Nee, maar dat is mijn punt. Heeft dat u dat wel het, bent u daar zelf wel eens bang voor? Dat u denkt, nu ga ik ervan uit. Tuurlijk, het is allemaal ja. juridisch in orde. Maar jeetje, ik heb toch een heleboel mensen uiteindelijk... Weliswaar met, met, met toestemming, om hmm. het maar zo te zeggen. Maar uiteindelijk zijn er ontzettend ja. veel mensen doodgegaan. Nee, maar dat is ook een beetje waar mevrouw Moes geloof ik. Dat in een oorlog gebeuren verschrikkelijke dingen. Of dat goed of uh, slecht is geweest, daar zal de geschiedenis over oordelen. Ik heb de vraag ook wat anders beluisterd. Namelijk, als we toch een beetje kijken naar de Tweede Wereldoorlog. En we hebben het over goed en fout. Wie, was er, lid, wie zat er in het verzet en wie was bij de NSB? Mm -hmm. En ook daarvan uh, um, hoop je dat je de goede dingen, uh, ja. de goede keuzes gemaakt zal hebben. En ik vind ook daar... Dat je, je moet niet dat heel makkelijk zeggen, nou, ik zou zeker het goede hebben gedaan. Ja, dat hoop je, dat ja. je het goede doet. Hoeveel procent uh, denkt u dat zegt? Ik denk ik denk dat het ook in de buurt van die 40% zal komen. Ik denk dat mensen wel begrijpen dat het heel makkelijk is, gratuït is om te roepen... ik zal zeker het goede hebben gedaan. Ja, dat, uh, het is ook, als je naar de geschiedenis kijkt, ook onze eigen nationale geschiedenis kijkt... is het toch vaak wat complexer geweest dan, dan dat. Ja, er waren heel veel mensen die natuurlijk dat niet hebben gedaan... Ja, of, en ook of, verkeerde dingen hebben of, gedaan of, in de oorlog. Ja, of we dan toch maar de andere kant op keken. Of dan toch maar uh, voor zichzelf kozen in plaats van... Zou ik even voor zeggen voor hoeveel het was? Want anders ja. blijft dat zo... Ja. <laughs> 52% zegt, nou, ik denk ja. dat ik goed zou zijn geweest. Nou, hoopvol. Hè? Hoopvol, ja. zeker. Ja. Hoopvol. Ja, hoopvol. Dat kunnen we niet ja, van zeggen. Nee. nee. Het is 5 mei, hè? Heeft u nou nog zelf, mevrouw Moussa, iets wat u vanavond gaat vieren... Nou, ik ga nooit naar uh, grote festivals um, of naar, hè, naar feestjes op uh, bevrijdingsdag, maar ik sta er wel bij stil. Ik sta er ook bij stil als het 14 augustus is, de bevrijdingsdag in Pakistan. En ik ben daar een paar keer geweest op 14 augustus, ook daar ben ik nooit naar een massale bijeenkomsten geweest. En naar um, de Dam bijvoorbeeld gisteren in uh, Amsterdam of waar u woont? Nou, ik naar, ga... een, naar een plek waar herdacht wordt? Nou, ik, ga, ik ben wel uh, in het verleden naar uh, dode, bijeenkomsten, uh, dode herdenkingen geweest. En gisteren was ik ook in Amsterdam even. En toen heb ik ook wat uh, voor het eerst van de sfeer mogen proeven. En u meneer Berlijn, hoe doet u dat uh, deze Ik dagen? vind ook de dode herdenking uh, uh, voor mezelf belangrijker dan uh, het mooie feest. Mm -hmm. Hoewel ik 5 mei zeker ook vier, maar dan uh, niet door ja, de grote... De grote massale feesten. Nee, wat, Dota, gaat doen, ik, echt wat gaat u doen op zo'n dag als wij? Mee? Um, toch wat familiedingen, zal ik maar zeggen. Het is een vrije dag. en uh, ja, Iedereen moet er invullen zoals hij zelf wil. We gaan uh, dit eerste uur afronden. Ik ga uh, mijn gasten danken. Dick Berlijn en Shirin Moussa. Die dus via de Nederlandse rechter uiteindelijk uit haar islamitische huwelijk kon ontsnappen. Uh, na de NOS zijn we bij u terug met onder andere Noralie Beijer en Arthur Umprover. Graag tot zo. Tot zo. Jodenvervolging is al een eeuwenoud verschijnsel. Als het de koning goed dunkt later dan een bevel op schrift worden gesteld dat ze moeten worden uitgeroeid. De eerste systematische poging om het Joodse volk uit te roeien dateert van 450 voor Christus. Beeld je maar niet in dat jij als enige van alle Joden zult ontkomen. Dit is de Zondag brengt het verhaal van deze eerste poging tot een holocaust tot leven in de Bijbeltapes. En de koning voelde voor Esther meer liefde dan voor alle andere vrouwen. Het verhaal van Esther morgenochtend om 7 uur in Dit is de Zondag.